Goedenavond. ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NMS op 3. Premier Rutte was op bezoek bij een boer in Friesland. Morgen zijn er gesprekken tussen boerenorganisaties en de bemiddelaar van het kabinet over de stikstofplannen. En daarom reizen de premier vandaag af naar het noorden van het land om een kijkje te nemen op een boerderij. Al is dat niet de enige reden, zegt politiek verslaggever Albert Bos. Het kabinet wil er vooral mee laten zien dat ze betrokken zijn, dat er met hen te praten valt. Maar boeren zullen het vooral zien als een charmeoffensief offensief waar ze het toch redelijk makkelijk doorheen prikken. Negen uitgenodigde boerenclubs willen morgen niet aanschuiven bij het gesprek, omdat ze er geen vertrouwen in hebben. Tientallen studentenverenigingen krijgen een workshop... over seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Organisator Isa vindt het nodig, vooral na de hoeren-speech... bij het Amsterdamse Koor vorige week. We hopen te bereiken dat studenten meer stilstaan bij wat ze fijn vinden... en ook stilstaan bij de grenzen van een ander... zodat er ook niet door miscommunicatie nare ervaringen ontstaan. Ze gaat langs bij verenigingen in Leiden, Utrecht, Rotterdam en Amsterdam... en bij verschillende introductieweken. AZ en FC Twente, voetballen vanavond voor een ticket op Europees voetbal. In de derde voorronde van de Conference League speelt AZ over een uurtje tegen Dundee. FC Twente begint nu aan de wedstrijd tegen Cukaritski uit Belgado. En daar is Guus bij, houdt er een treinreis van dik 20 uur voor over. Ik heb altijd gezegd, ik ga naar FC Twente. Uh, en uh, als ze uit gaan spelen in Europa, dus ja, ik moest wel. Uh, dus dat heb ik gedaan. En ik heb gekeken, nou, wat is het gekocht, wat is het handigst. Handig was het niet, maar het was wel uh, redelijk gekocht ten opzichte van van de vliegtickets. En een leuk ja, avontuur vond ik. Kijken of het lukt met de trein naar België. De laatste keer dat Twente een Europese wedstrijd speelde is alweer acht jaar geleden. En wat het vanavond gaat worden? Ja, ik denk dat we zo op gaan rollen joh. Uh, 0-4 of zo. Het, het, uh, gewoon vol hoog moet erin. Het uh, komt helemaal goed.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, ZE. Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Alternative FM.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 They are bold Twins have a certain pride a fool and brag Cause they know Two of a kind to souls, to minds Restless air lovers cannot be hate to say i don't know what you mean twins are proof we aren't born We don't get to choose Twins prove that one and one are one They should Twins in truth Lie to fool book like Mr. ...heeft meegedaan aan de Rob Akda van enkele jaren terug. Nog voordat de pandemie uitbrak. Ik geloof zelfs in die periode zelfs. 2019, 2020 uit dat jaar. Charlotte en Cosmic Connections. En ze hebben later nog een EP uitgebracht. En bovendien komt er nieuw materiaal aan. En als het goed is, komt dat volgende week uit. Um, dat is zeggende. Uh, moet ik even daarvoor nog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 I'm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 But if we go...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 back to high school van Jolene uh, yeah. ja ik zeg het goed toch Jolene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 Uh, ah, ja. zeg maar wel wat. Ja, ja. Is, uh, Jolien Grunberg heet zij. Dus uh, ja, daar heb ik ook nog eens een keer vaak een, een, een vaker single van uh, laten horen. En ik ga die ook straks achter Pretty draaien. Want dan heb ik weer een aanleiding om weer een, uh, een keer een Jolien 2 ja, het, uh, te laten horen. <laughs> dus, uh, goed, maar we gaan het even over jou hebben. Uh, want uh, ik uh, kreeg uh, zowaar dit, uh, dit binnen. Uh, 1. En uh, ja, dat, dat, dat, jullie, je, je hebt ook een, een sinds kort een website, zag ik. Ja, dat klopt zeker. Ja. <lacht> um, waarom toch uh, uiteindelijk maar besloten om een website uh, te nemen? Nou, ik merkte uh, tegenwoordig met social media en zo heb je natuurlijk allemaal verschillende kanalen. En hmm. ook als je dan inderdaad. Um,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 Do think I'm pretty? Your favorite song, the one from Friends, it's the same as mine. Who would have guessed? Not a day goes by without a text, but I wait for 30 minutes before I react. I'm showing you the best part of me, but I'm not giving. Still think I'm pretty?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 Natuurlijk, wel wereldse uh, hoor. Dit. De ene Jolien die is de andere nog niet. En dit uh, komt uit uh, 2015, uh, is uh, van Jolien Grunberg, uh, zoals ze voluit heet. En zo ooit uh, was ze onderdeel van Night, maar dat was nog voordat Night was.